uur. Even een vraagje in het paasweekend. Wat was er eerder? Amsterdam of het ei? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. Het is maandag 2 april tweede Paasdag. En op deze dag in 1973 liep het Veronica zenschip in een storm vast op het strand van Scheveningen. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen.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 tussen de VS en China. In het Indiaanse deel van Kashmir zijn bij gevechten... tussen veiligheidstroepen, burgers en islamitische rebellen... zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Er zijn tientallen gewonden. Er waren onder meer ongeregeldheden in de plaats Kachdora... waar gevechten waren uitgebroken tussen rebellen en Indiaanse militairen. Honderden burgers, die met de rebellen sympathiseren... gooiden met stenen naar de veiligheidstroepen. Die probeerden hen met traangas en geweervuur uiteen te jagen. Uiteindelijk hebben de militairen zich teruggetrokken. Bij een gevangenisopstand in Mexico... zijn zeker zes politieagenten om het leven gekomen. De agenten waren in de gevangenis... om een aantal gevangenen over te plaatsen naar een ander complex...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 De Amerikaanse tv-schrijver en producent Steven Bochco is overleden. Bochco was de man achter succesvolle series... als Hill Street Blues, L.A. Law en NYPD Blue. Zijn series behandelden vaak controversiële onderwerpen... die niet eerder te zien waren op de Amerikaanse televisie... zoals misdaad, drugsgebruik en geweld. Bochco leed al langere tijd aan leukemie. En hij overleed in zijn slaap aan de gevolgen van de ziekte. Steven Bochco is 74 jaar geworden. Het weer, het is overal bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen... en het hoort tussen de 8 en 14 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Is het een bird? Is het een plane? Nee, het was vermoedelijk het Hemelse Paleis. Dat is niet meer. Ook wel bekend onder de naam Gong 1. E, het eerste ruimtestation van China. In 2016 raakten de Chinezen de controle kwijt over dat station... dat zo'n 8,5 ton weegt... En De afmeting heeft van een bus en de afgelopen nacht... is het, het ruimtestation teruggekeerd in onze dampkring. Marco Langbroek, goedemorgen. Goedemorgen. U bent ruimtevaartdeskundige en satelliettracker. Um, u hebt dat neerstortende ruimtestation de afgelopen nacht in de gaten gehouden. Waar is hij terechtgekomen? Hij is uiteindelijk uh, midden in de stille oceaan uh, terechtgekomen. Zo'n 4000 kilometer ten zuiden van Hawaii. En um, volledig verbrand eigenlijk? Uh, vermoedelijk, grotendeels wel. Uh, uit de reentry modellen uh, blijkt wel dat er waarschijnlijk wel wat kleine stukken uh, naar verwachting over waren. Maar die, ja, die zijn in zee beland en uh, hebben nergens schade kunnen doen. Maar dat, dat wordt allemaal vastgelegd eigenlijk? Uh, dit soort reentry's worden goed gevolgd en inderdaad uh, vastgelegd. En in dit geval.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 Uh, modulair opgebouwd, dus uit meerdere stukken... die ze aan elkaar gaan koppelen. Ja. Goed, Nou, dit is allemaal goed afgelopen, kan je zeggen. Uh, dank voor de uitleg. Marco Langbroek, ruimtevaartdeskundige... en satelliettrekker. Dan uh, praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. We beginnen bij Studio Voetbal. Daar ging het over het spel van koploper PSV. Want ondanks de 5-1 overwinning op NAC Breda... was oud-international Pierre van Hooydonk... niet erg enthousiast over de ploeg van Philippe Cocu. Ik vind het jammer dat... dat...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 Hmm. Ze hebben natuurlijk ook niet, ja ze hebben Lozano, maar ze hebben natuurlijk ook niet spelers die er heel ver bovenuit stijgen. Of die elke wedstrijd uh, kleur geven aan zijn wedstrijd, was eigenlijk inderdaad nu ook weer niet. Ook werd er bij Studio Voetbal teruggeblikt op de eerste twee interlands van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Het verschil tussen het duel met Engeland, dat met uh, 1-0 werd verloren, en dat tegen Portugal. 3-0 winst voor Oranje. Dat verschil was groot. Volgens Van Hoijonk was dat vooral te danken aan één speler. In mijn ogen, degene die ervoor zorgde dat je wel aan voetballer toekwam, was Davy Prupper. Uh, ook op die positie. Uh, voor de verdediging uh, vond ik hem... Uh, ja, uh, zijn manier van handelen... Het, het oog misschien niet altijd heel snel... maar hij is qua denken is hij supersnel. Ja, supersnel. Davy Prupper. Dan naar zondag met Lubach. Presentator Arjen Lubach die kwam met een speciaal nummer... voor tweede paasdag, omdat volgens hem... dat de enige feestdag is waar nog geen lied over gemaakt is. Tot gisteravond dus. Ik wil wakker met de kaarten van de baas paasdag ervoor. Ik pers een versus chu. En nu ervandoor. En dan ben ik al daar, Het staat in neon. Volg ik letterlijk. Het is de woonmoeder van. Ik kom niet meer zo. Ik kom niet Ik zie het niet meer zo. Ik zie het niet meer ik ga met je vriend zeggen: niet in mijn maar Winkels of clubs, ik speel dezelfde spelletjes. Altijd op zoek naar beschadigde modelletjes. Samen met Famke Louise was dat uh, rapper. Uh Lubach. En dan het bnn vara programma De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld. Daarin reden goochelaar Hans Kazan en muziekproducer Brownie Dutch... vijf dagen lang over slingerende bergweggetjes en langs ravijnen in Montenegro. Onderweg kwam het absolute dieptepunt uit Kazans carrière te sprake... een project in Spanje waarbij hij al zijn geld heeft verloren.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 Maar zou je die man niet willen poppen dan? Ik zou hem poppen hoor. Poppen, Dat is poppen heel gof Schieten. Ah, zo je, ja. Nou, dat, ja, dat hoor ik wel eens vaker. Want zou je, je dan de man die je dat aan heeft gedaan... niet uh, even met een knuppel een flinke tik op zijn kop willen verkopen? Maar gek is dat ik daar echt heel oprecht op benedenk Nee, Soms moet je vechten en soms moet je slikken... en soms moet je accepteren dat het leven is zoals het is. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Edie Brickell en de New Bohemians. Eddie Brickell was dat, samen met de groep de no New Bohemians. What I Am, uit 1988. Liggen er liggen geen papieren ochtendkrant hier vanochtend, dus ik kan niet ritselen. Maar op de site zijn ze natuurlijk wel actief. Dus hier is een overzicht van het belangrijkste nieuws. Daar. Ja, bij de Telegraaf en het AD gaat het over de mishandeling... van een homoseksuele man in Dordrecht. Hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in elkaar geslagen... door een groepje jonge mannen. En dat gebeurde nadat hij een afspraak had gemaakt... via de dating-app Grindr. Een andere man overkwam een dag later bijna hetzelfde... maar hij kon net op tijd wegkomen. In de Telegraaf spreekt de organisator van Dordrecht Pride... van homoklopjachten. Het zijn Russische praktijken, maar dan in Dordrecht, zegt hij. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vertrekt vandaag voor een bezoek aan Sint Maarten, Aruba, Curaçao en Colombia. Persbureau ANP meldt dat hij daar vooral over de situatie in Venezuela zal praten. Dat land verkeert in een diepe crisis, waardoor veel Venezolanen naar de eilanden en eh, buurland Colombia vluchten. Het is de eerste keer dat Blok de voormalige Nederlandse Antillen bezoekt ziet Abdulhak Nouri is vandaag jarig. Hij wordt 21 jaar. De voetballer kampt met ernstige hersenschade nadat hij vorige zomer in elkaar was gestoord op het voetbalveld. Nouri lag daarna lang in coma en over zijn huidige toestand is weinig bekend. Maar het AD zette op de site vijf video's op een rij om de herinnering aan zijn voetbaltalent en mooie persoonlijkheid levend te houden, schrijft de krant. In de filmpjes is Nouri onder meer te zien als vlogger en vertelt hij over het leven als voetballer met een Marokkaanse achtergrond. The en Trouw schrijft op deze Tweede Paasdag over eieren. De meeste eieren die dit jaar bij het paasontbijt... of bij de paasbrunch gegeten worden... zijn namelijk biologisch of vrije uitloop. De verkoop van dat soort verantwoorde eieren zit in de lift, meldt de krant. En achter de schermen is daardoor een heuse strijd losgebarsten... tussen supermarktketens en leveranciers. Na Lidl legt nu ook Albert Heijn een duurzamer ei in de schappen. En het laat zien dat duurzaamheid een rol is gaan spelen... in de concurrentiestrijd tussen supermarkten, zeggen hoogleraren... 19 minuten over 6 is het. Dit paasweekend is een van de zwaarste roeiwedstrijden gehouden, de Skiffhead. De wedstrijd wordt al sinds 1951 gehouden op de Amstel. En dit was de 68e editie. Een bijdrage van Matthijs Westrate. De Skiffhead. Zo'n naam waar iedereen misschien wel eens van gehoord heeft... maar niet precies weet wat het nou eigenlijk is. Een roeiwedstrijd van 7,5 kilometer van Oudekerk naar Amsterdam... Voor skiffs. Dus roeiboten voor één persoon. Die uh, nou ja, in zo'n nou, 20 à 30 minuten deze afstand afleggen. Elk jaar weer. Annemarie de Graaf, wedstrijdcomité van de skiffhead. Nou, het is echt een beetje een wedstrijd voor mensen die echt uh, durven af te zien. Want het is een hele lange afstand. Het is een boot waar je maar in je eentje in zit. Je moet het echt helemaal alleen doen. Hè? Want je hebt ook veel roeiboten waar je met meerdere mensen in zit. Nou, Deze zit je echt in je eentje. Je hebt heel veel bochten... Een eenzame, heroïsche slijtageslag op het water. Zo noemen de roeiers het de skiffhead. Twee kilometer, dat is normaal gesproken de lengte van een race. Maar deze niet. 7,5 kilometer. Van Oude Kerk aan Amstel naar roeivereniging De Hoop. Midden in Amsterdam, vlakbij de Weesperzijde. Ik, ja, ik ben wel routier, want ik heb uh, vanaf 1976 uh, tot nu toe elke keer meegedaan. Het is ook een wedstrijd met een historie. Frans Scheubels. een man die ook al jaren meedoet... Ik ben al 67 jaar. Doe nog steeds mee. Bondeskiff het, 12 keer op rij. Ja, ik heb het 12 keer uh, achter elkaar gewonnen. Dat... Goeiedag. dag. Ja. En dat, dat is op zich bijzonder. Uh, daardoor uh, ben ik binnen het roeien uh, beroemd. Hè? Want vroeger was dit echt een hele grote wedstrijd waar iedereen aan meedeed. Dus uh, dat was echt een prestigieobject om deze wedstrijd te winnen. Is dat nu anders dan? Uh, nou het is nog, nog heel, wel een prestigeobject, omdat uh, de trofee uh, is een hele mooie oude trofee en mensen willen daar heel graag op staan. Dus er doen altijd wel goede roeiers mee. Het aantal inschrijvingen is wel wat uh, afgenomen. Omdat eigenlijk alleen maar mensen die echt denken dat ze kunnen winnen nog meedoen bij de senioren. We zien inderdaad dat binnen de toproeiers uh, de aantallen wel teruglopen. Ja, het past dus niet echt goed in hun twee kilometer seizoen want die wedstrijden komen er nu aan. Ja, en dan, maar tegelijkertijd vraag ik me ook wel eens af van, durven ze het wel aan? kunt u doorvaren alstublieft. Het is geen wedstrijd waarbij iedereen tegelijk start. Nee, zie het als een soort tijdrit. Er wordt om de 15 seconden gestart. En je moet zien zo snel mogelijk van A naar B te komen. Je heel makkelijk kunnen schakelen tussen verschillende ritmes. Wat hoger tempo, wat lager tempo, kortere haal, langere haal. En de meeste roeiers die echt getraind zijn op een 2 km wedstrijd, die kunnen zich niet zo makkelijk gedurende een wedstrijd aanpassen. Die hebben één haal en niet meerdere halen waardoor je steeds kan schakelen. Sommigen zeggen dat je een tikje van de molen moet hebben gehad om hier aan mee te doen. Klopt dat, Annemarie? Ja, het leukste antwoord is natuurlijk ja. En er zit ook wel een kern van waarheid in. En, uh, het, het zijn allemaal gewoon hele, hele leuke sociale mensen. En, uh, maar ja, het klopt wel een beetje dat je, dat je een klein beetje gek moet zijn. Want het is echt ontzettend zwaar om te doen. Niet de bracht hier meteen om. Even de... Nederland doet het op roeigebied internationaal heel goed. We hebben heel veel grote sterke roeiers, maar die worden al heel snel bij een vereniging vandaan gehaald en die gaan naar de bond hè, om in vieren en achten te trainen. En die leren dus niet zo heel goed meer roeien in kleine nummers. Dus voor heel veel grote sterke roeiers is dit bijvoorbeeld een lastige wedstrijd, waar ze liever niet aan meedoen. Hoe jammer is dat? Uh, nou, kijk, dat is jammer voor deze wedstrijd, hè, maar voor het Nederlandse roeien blijkt dat het goed uitpakt, hè, want we scoren goed op WK's en op Olympische spelers. Allemaal. hoogtepunt van de dag zijn de elite mannen en vrouwen. Nicky van Sprang, dat was de winnaar van vorig jaar. Hij is ook dit jaar weer de grote favoriet. Obbe Tibbe heeft gewoon harder groeit dan Lennart van Lierop. Maar dit jaar wordt hij het niet. Het is een verrassing. Obbe Tibbe. En je hoort niet eens bij de zware jongens. Nee, nee, zeker niet. Eh... Ja, ik had het niet verwacht. Dat was een stoute droom eigenlijk. Nogal een wedstrijdje die je wint. Skipwet. Dat is ja, een uh, ja. naam met de historie. Ja, zeker. Een mooie naam hebben we er gewonnen voor mij. Ik vind het vet dat ik in die, uh, in die rij thuis hoor nu. Dank je wel. Bij de vrouwen is de verrassing er niet eigenlijk. Lisa Schenaert, de winnares van vorig jaar. Ze doet het ook dit jaar. Zij wint. Het was niet mijn beste race. Na 10 minuten. De wedstrijd duurt 30 minuten en na 10 minuten was mijn rechterarm helemaal verzuurd. En uh, ja, dat was niet heel erg uh, lekker, dus... Uh, ja, toen moest je nog even. Toen moest je nog even, ja, dat had ik ook wel door, <laughs> ja. Ja, het, het is gewoon uh, wie het slimst vaart, wie, uh, wie het best stuurt... Wie, uh, ja, wie, wie het meest fit is, die uh, alles opgeteld, die, die wint hem. Dat uh, was jij vandaag. Ja, gelukkig wel, ja. ja vader. Dank je wel. Over de skiff ging het. Op de Amstel hoorde bijdrage van Matthijs Westraten. Natalie Press is een Amerikaanse zangeres. In 2015 kwam ze met haar debuutalbum uit. 1 juni is de verschijningsdatum van haar nieuwe plaat. Die heet The Future and the Past. Met daarop ook dit feministische nummer. Want zo is het aangekondigd. Sisters. Oh, keep your sisters close Yeah, you, you gotta keep your sisters close to ya Oh, keep your sisters close You gotta keep your sisters close to ya One time for our girl's at home Wherein' no good man keeps you all alone When you find those change, put it in your purse Because your man wants to you groceries first, hey To keep your sisters close to you. Dat is zo'n zin uit dit nummer. Sisters van Natalie Press. Dus ze komt ook naar Nederland. 22 april. Paradiso Amsterdam. Het is bijna half zeven. NTO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Het onbestuurbaar geraakte Chinese ruimtestation Tiangong 1... is door de dampkring van de aarde gekomen. Het grootste gedeelte verbrandde meteen in de atmosfeer. En volgens de Chinese ruimtevaartorganisatie... zijn onderdelen van het ruimtestation in de stille Zuidzee terechtgekomen. Het ruimtelab hing al sinds 2016 stuurloos in de ruimte.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 En na drie minuten over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan praten over de ontspanning. De ontspanning dus tussen Noord- en Zuid-Korea. Want die gaat eigenlijk steeds verder. Dit weekend waren er zelfs twee popconcerten in Noord-Korea... met optredens van beroemde K-popsterren uit het zuiden. Zaterdag zat de grote leider van Noord-Korea, Kim Jong-un... met zijn vrouw in de zaal. En ook vannacht was er weer een show van Zuid-Koreaanse popsterren. En dat was met veel succes. Ik ga erover praten met Harm Langerkamp, is muzikoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer, ha Meneer Langerkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, die concerten worden historisch genoemd. Hè? Hoe, uniek, hoe uniek is het dan? Nou, het is uh, sinds uh, de laatste tien jaar, sinds 2007... heeft de laatste uh, culturele of muzikale uitwisseling plaatsgevonden... Uh, tussen Zuid-Korea en uh, Noord-Korea. En dit uh, is echt een uh, moment hè, sinds de afgelopen tien jaar. En ook de schaal waarop het uh, nu gebeurt... die, ja, die... Die kan historisch genoemd worden, alhoewel dit uh, wel hele grote termen zijn. Maar het is inderdaad, na tien jaar spanningen over het nucleaire programma van uh, Noord-Korea... is dit een uh, überhaupt al deze openingen die we nu zien van Noord-Korea naar de omgeving toe uh, ja, zeer uh, opmerkelijk. En, en dat de Noord-Koreaanse leider erbij was, Kim Jong-un, was dat bijzonder? Daar werd in de afgelopen dagen sterk over gespeculeerd... of hij of, ja, erbij zou zijn. Uh, dat zou het enige juiste diplomatieke antwoord zijn geweest... op het... Uh... Op het feit dat de Zuid-Koreaanse president uh, vorig jaar, of uh, sorry, in uh, februari bij de Olympische Spelen, het optreden van de Noord-Koreaanse delegatie heeft bijgewoond. Uh, en dat is dus nu, hè, diplomatiek op zich, dus ook uh, goed, uh, goed beantwoord. Uh, dus hij was inderdaad daar. En sterker nog, hij uh, heeft zich enthousiast betuigd, meegeklapt, uh, <tie> en achteraf uh, uh, gevraagd. Uh, Goed, uh, wat de betekenis is van de liederen en gesproken met Zuid-Koreaanse uh, muzici. Dus ja, ja, ik dat geloof is dat zelfs dat ze selfies hebben gemaakt ook uh, met hem. Noord-Korea, ja. Noord ja. uh, die buitenlandse K-pop muziek, zijn ze, ken, kennen ze dat überhaupt? Drinkt dat wel eens over de grens heen? Ja, het is zeer populair uh, in de hele regio, uh, K-pop. En ja, ook in Noord-Korea. Dan wordt het via uh, USB-sticks en, en illegale uh, dvd's het land binnengesmokkeld. En, uh, uh, ehm, dus opmerkelijk. Want je kon daar, uh, als je betrapt werd op privé-consumptie van deze muziek. Uh, dan kon je daar, uh, ja, dan kon het je erger vergaan en zelfs tegen de muur worden gezet. Uh, dus het is opmerkelijk dat dit nu zo. Uh, hoog op het programma staat. Want ja. uh, de band die er nu is, de K-pop band, uh, Red Velvet... is inderdaad uh, het hoogtepunt van uh, de delegatie. Ja, want vertel eens, ik, ik ben zelf net in Japan geweest... daar heb je ook een soort, ja, ik, ik noem het steeds... een parallel nee. muzikaal universum want Daar mm -hmm. zijn de sterren heel groot ja. die we hier helemaal niet kennen. Maar dat is met die, ja. die K-pop eigenlijk precies hetzelfde, ja, ja, het is eigenlijk uh, begonnen met de J-Pop in Japan. Nou, Japan is uh, de grote, uh, heel lang de grote speler geweest in de muziekindustrie. Duidelijk op lees geschoeid. Maar um, Zuid-Korea heeft zich in, in de afgelopen twintig nou, jaar um, ontwikkeld tot een volwaardige concurrent met Japan. En is nu zelfs uh, populairder dan Japan in de regio. K-Pop is zeer uh, ja, populair. Ja. Want u, u noemde net die Red Velvet. Uh, wat, wat is dat voor ja. muziek? Het uh, is een curlband. Uh, um, dus wat bezongen wordt zijn uh, de geneugten van breekken rondom tienerliefde. Dus suikerzoet, smooth, een tikkeltje stout. Uh, wat, ja, alle dansroutines die erbij horen, die wij ook zien bij onze... Het is, uh, het is een beetje K3, uh, maar dan iets ja. voor iets, iets ouder, zeg maar. Um, nou ja, dus wel, heeft wel dezelfde doelgroep. Nou ja, dus is inderdaad wel wat, wat ouder. Laat zeggen van, uh, van 10 tot 16, zo ongeveer. Ja. Ja. Maar het heeft een fan, fanbase die verder reikt dan uh, die generaties. Ja. Ja. Goed, dus dat is, dat, is, dat is de populairste, Red Velvet. Maar we kennen natuurlijk die Zuid-Koreaanse muziek wel door dat liedje van die Psai. Dat is die, die ja. Ja, een soort rapper, is het uh, ja. gangnam-style. Nou als we dat zeggen, dan ja. kan iedereen dat dansje ook nog wel zich herinneren. Die was er niet bij. Ja. Nee, en dat is een uh, seant detail. Die heeft wel hoog op um, de lijst gestaan... van de voorstellen die de Zuid-Koreaanse regering heeft uh, gedaan aan Noord-Korea. Want dit is natuurlijk allemaal tot in de kleinste puntjes um, gecoördineerd. Um, maar hij is inderdaad niet door de selectie gekomen. En we kunnen alleen maar ja, speculeren waarom dat uh, is. Maar waarschijnlijk omdat Spar Psy erom bekend staat... dat hij zich uh, niet laat regisseren. Oké. Okay. Ja, nou ja, dat, ja. Dat, is dan, dat is dan lastig. Maar goed, ja. pleit weer voor die Poseidon omdat hij, dat hij gewoon zijn eigen ding blijft doen. Want daar hebt u ook wel verhalen over. Hè? Want in de jaren negentig hebben ze dus ook wel opgetreden... vanuit Zuid-Korea in Noord-Korea. Want hoe ging dat toen? Ja, um, dus... Um een aantal boybands heeft bijvoorbeeld in 2003 was geloof ik de laatste, die heeft opgetreden, Sin en de reactie van het Noord-Koreaanse publiek was toen zeer, zeer cool. Dus als je de filmpjes van ziet, dan is de reactie niet tot afkeurend. En nou, waarschijnlijk is hen gezegd dat dat ze zo moesten reageren op, uh, op deze muziek. Dus het is echt uh, om om vooral uh, niet te enthousiast te ja. reageren. Ja, ja. En wat ik nu kijk. Wat je toen zag is dat een routine is echt volledig weer uitgevoerd. Zoals ze dat ook in Zuid-Korea zelf doen. Wat ik nu heb gezien in de beelden die ik, die ik uh, nu heb gezien van concert. Ja, daar lijkt toch al een heel gekruiste versie te zijn. Een, een, nu al een heel erg uh, weird world uh, um, uh, gevoel. En je ziet nu dat de reactie uh, veel spontaan of ja, niet spontaner is, maar uh, enthousiaster. Hè? Dus ik zag uh, mensen publiek mee zwaaien met, uh, met het publiek. Waarschijnlijk ook omdat die Zuid-Koreaanse muzici... ook Noord-Koreaanse volksliederen uh, zongen. Ja, ja. maar ook, ook dat zal allemaal wel weer uh, geïnstrueerd zijn. Van doe, doe, doe, doe nu maar wat enthousiaster dan, dan jullie in de jaren negentig hebben gedaan. Ja, maar ik zie ook dat het hele concert... tenminste van de beelden die ik nu heb gezien, ook al... Uh, uh, uh, veel gekuister is en naar, ja, ja. veel meer naar het Noord-Koreaanse publiek is geregisseerd. Ja. Dat, is, dat is het eerste indruk die ik heb. Nog, nog één vraag is natuurlijk... wordt er dan in Noord-Korea ook wel muziek gemaakt? En wat voor muziek is dat dan? Ja... Um... Sterker nog, in een uh, uh, antwoord op uh, die succesvolle uh, Kubi-in-Beef, die Koreaanse pop... heeft uh, niemand minder dan Kim Jong-un zelf een girlband uh, in het leven geroepen. De Bong band En um, staat uit, uit vijf dames. En die, um, die, die spelen... Um, nou ja, die proberen de K-pop uh, na te doen. Um, maar de thematiek waar ze over zingen, dat is over de grote leider en... Uh, de. de, de, de de lofzang op de ja. socialistische uh, model staat. Ja. Dank voor de uitleg. Dat was uh, Harm Langerkamp. Musicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ging dus over die optredens van Zuid-Koreaanse artiesten in Noord-Korea. En we noemen net al even de J-pop. Uh, Japan komen we dan op uit. Uh, ja, Japan mengt zich nu ook in het hele discours, want uh, die, uh, Japan wil niet langer... aan de zijlijn blijven staan. Net als de regeringsleiders van China, Amerika en Zuid-Korea... wil nu ook de Japanse premier Abe... een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het afgelopen jaar schoot Noord-Korea meerdere proefraketten... over Japan heen en Japan heeft daar hevig tegen geprotesteerd. Correspondent Kjeld Duits in Tokio. Kjeld, de verhouding tussen Japan en Noord-Korea is slecht... kan je best zeggen. Waarom wil Abe dan toch met Kim gaan praten? Nou ja, geopolitiek ligt Noord-Korea natuurlijk in de achtertuin van Japan.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 eh, eh, Koizumi, voormalige premier Koizumi eh, zijn hier weer in staat geweest naar Japan terug te keren maar er zijn ook nog een heel aantal eh, mensen wat wel niet bekend is of ze leven of niet leven eh, of ze nog steeds in Noord-Korea zijn en men denkt zelfs eh, in Japan dat er honderden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 Hoorde correspondent Kjell Duits vanuit Tokio, Japan. Nu meer van de nieuwsites. Ja, ik heb even een rondje langs de regionale media gedaan. De ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland... is geschrokken van de vele ongelukken met vrachtwagenchauffeurs... die te veel gedronken hebben. Dit weekend ging het mis op de A4, A67 en A58. En het is onacceptabel dat chauffeurs met te veel alcohol op achter het stuur stappen... zegt een woordvoerder van TLN tegen RTV Rijnmond. En hij pleit voor een zero-tolerance-beleid. Nou, wat dit betreft uh, gaat het om zero-tolerance... Met alcohol op achter het stuur is ontslag op staande voet. De woordvoerder vindt wel dat de politie genoeg controleert. Over het algemeen zit het goed. Alleen dit weekend is het vreselijk misgegaan, zegt hij. In Hoenderlo in Gelderland wordt deze week een ultieme poging gedaan... om de wilde zwijnen uit het dorp te verjagen. Het is de bedoeling dat de levens van de dieren daarmee gered worden, meldt de Stentor. Rond Hoenderlo staan hekken en wildroosters, maar die houden het wild niet tegen. De dieren komen zo terecht in de dorpskern, maar als ze daar blijven... moeten ze worden doodgeschoten. Deze woensdag gaan 15 vrijwilligers proberen... om de zwijnen via een gat in een hek uit het dorp weg te drijven. Een recordaantal bezoekers voor het festival Paaspop in Schijndel. Afgelopen weekend bezochten zo'n 81.000 mensen het festival... meldt Omroep Brabant. En zij zongen onder meer mee bij dit nummer. Dat was natuurlijk Guus Meeuwens. Verder stonden ook Iggy Pop, Kensington en de jeugd van tegenwoordig op het podium. Voor de organisatie is het record het bewijs dat er afgelopen jaren iets goed gaat. In 2009 trok het festival nog maar 9000 bezoekers. En sinds dit weekend hebben Amsterdamse gidsen een vergunning nodig... als ze met groepen van meer dan vijf toeristen over de wallen willen lopen. Zo'n ontheffing kost meer dan 100 euro... en gidsen zonder papiertje kunnen flinke boetes krijgen, meldt AT5. De gemeente vindt de maatregelen nodig... omdat er veel overlast is door toeristen in het centrum. Op drukke momenten zijn er wel 27 wallentours per uur. En die groepen houden de stoepen bezet, blokkeren winkels... en ze zitten sekswerkers in de weg. De gemeente zet extra handhavers in om de gidsen te controleren. Leren. Hometown Glory, dit is Adele. I've been walking in the same way as I did. Missing out the cracks in the pavement.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 So thick and opaque I love her to see everybody In short skirts, shorts and shades It shows that we are united it Shows that we ain't gonna take it, it Shows that we ain't gonna stand shit Shows that we are united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 Uh, iedere week uh, hout verzamelen en nu twee weken lang hebben we alle, alle takken met de hand uh, als ware opgebouwd en zijn we tot dit mooie paasje gekomen. Stapjes nog. Ja. Ja? En dan is het moment daar gaat het vuur aan. En dat wordt gedaan door de eigenaar van het perceel waar het op gebeurt, het oudere echtpaar Meijerink. Branden de fakkels. Ja. Heel snel wordt het vuur te groot, te heet. Moeten we echt uh, stappen naar achteren lopen. Wat is dit voor lied wat we horen? Het volkslied. Dus uh, dat spelen we altijd af nadat het aangestoken is. En meestal worden we meegezongen, maar uh, dit jaar uh, vrij weinig. <laughs> volkslied van dit dorp. Ja, ja van de buurtschap eigenlijk. Hè. Dus, uh... ja, hij uh, lijkt goed te wandelen.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 Dat, dat straalt er vanaf. Als je gewoon ziet, ze zijn met trekkers bezig. En die jongens kisten bier aan het sjouwen. En uh, ze hebben er echt heel veel plezier met elkaar. Absoluut. Ja. Esperlo, gisteravond was dat. Matthijs Holtrop maakte dit verslag. De eentjes voeren. Wie is er niet groot mee geworden? Nou, het mag niet meer in Amsterdam Nieuw-West. Wie dat toch doet, die kan een boete van 70 euro krijgen. Erik Bobeldijk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het stadsdeel uh, Nieuw-West. Waarom dit verbod? Um, wij zien in het stadsdeel dat. Uh, op te veel plekken, te veel ratten zichtbaar zijn. En die, die eten ook het brood. Maar die rattenplaag wordt veroorzaakt door het brood... dat gestrooid wordt voor de eendjes? Nou, dat heeft er mee te maken. En het, het gaat er niet om een enkel broodje... wat zeg maar een klein kind aan een eendje geeft. Maar wel om ook, wat er ook tussen zit... zijn mensen die een hele zak omkeren... waar dan een hele groep vogels naartoe gaan. Maar ook veel restbrood blijft liggen... En uh, dat draagt bij aan het, uh, aan het uh, voedsel voor de ratten. En hoe meer voedsel voor de ratten, hoe meer ratten er ook zijn. En we hebben heel veel ratten in Nieuw-West uh, op uh, diverse plekken. Is echt sprake van een plaag? Uh, ja, op sommige plekken kan je dat absoluut zeggen, ja. Tientallen ratten ziet u daar. Uh, ja, ik ben zelfs een keer door een buurtbewoner uitgenodigd... om lokaal te komen kijken. En wij waren een uur op straat. En binnen een uur zag ik in één straat uh, drie keer uh, een rat uh, verschijnen... En dat was niet drie keer dezelfde. <laughs> Hoe weet u dat? Uh, omdat ze echt op diverse plekken <laughs> zaten. <laughs> ja. Um, ja, nou, ja, u zei net al... Van, ja, een kindje dat een, een beetje brood aan de eend... want ja, vroeger ging ik ook met mijn ouders naar de eentjes. Dat, dat, dat hoort al bij, bij de opvoeding op een of andere manier... maar dat mag dus nu niet meer. Ja, ze, ja sterker nog... maar dat is niet ons eerste doel voor, uh, uh, voor dit verbod... Is, uh, is dat het ook niet, uh, niet goed is voor, uh, voor vogels. De, de, de meeste... Uh, vogelkennis die geven ook aan van uh, brood heeft te veel zout. Uh, uh, daarnaast geeft men ook al aan dat het brood wat in het water komt... dat is slecht voor de waterkwaliteit. Uh, dus het is ook niet zo verstandig. Je kan beter iets anders voeren dan eentjes eentje zoals sla. Um, maar primair is wel de hoeveelheid de ratten die wij zeg maar, in de stad zullen zien... dat is echt mm. schrikbarend op sommige plekken. Uh, is het uh, de reden om dit uh, voerverbod lokaal op sommige plekken in te voeren. En dan staan daar grote borden of zo nu bij de vijvers? Ja, het is met, inderdaad met name bij de waterkant. En uh, we hebben op vijf plekken uh, komen duidelijk duidelijke borden te staan. En het is uiteindelijk onderdeel van het totaalpakket om gewoon mensen bewust te maken dat het uh, uh, niet alleen dan de eentjes voeren is, alleen dat het uiteindelijk ook uh, betekent te voeren En, uh, en dat, dat, uh, uh, dat dat op andere manieren uh, beter is. Uh. Ja, en hoe streng bent u? Want uh, ja, 70 euro boete staat erop. Ja, kijk, het is niet primair het doel om boetes uit te delen. Het is, uh, het is vooral uh, de bedoeling om te zorgen dat die rat de plaats teruggaat. Dus uh, uh, ja, als, als een keer een oma met een kindje daar langs de kant... één broodje geeft, dan zal, dan zal iemand er nog even gewezen op worden. Um, maar op het moment dat dat, dat, dat hele zakken zijn, en, uh, ja. dan kan dat. En het idee is vooral dat het ook moet kunnen... in het kader van een totale uh, campagne die op dit gebied uh, loopt. Ja. Dank voor de uitleg. Erik Bobeldijk was dat van het stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam.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 Maar dan het liefst zonder onkruid. Strooi daarom pokon cacau over de bodem. Dat geeft onkruid minder houvast en houdt slakken op afstand. Meer weten? Ga naar pokon.nl. Pokon, groen, doet je goed. eens doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W.